FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft Zandvoort het. het. En jij beleeft het. Het. het. het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. This night will never go Zangeres Laura Brenneken die al verleden op vrij jonge leeftijd. En in de jaren 80 had ze een hele grote hit met deze single die we net draaiden. Dat was The Self Control. Het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Zonnetje schijnt nog lekker buiten, lekker warm in de studio binnen. En we hebben het reuzen aan ons in, want we hebben nog mooie dingen die we dit uur gaan doen, Dolly. Jazeker, nou en of ja, we gaan straks weer eventjes kijken naar de nieuwsberichtjes die ik hier nog bij me heb. Ik heb er heel nog wat nog eigenlijk. En we gaan contact zoeken met uh, de eeuwige vrolijkert Randall Lawson, ons lachenbekkie van het circuit. Ah kijk, waar zou die ja. vraag zitten? Hè? Dat, ik weet, dat weet ik eigenlijk, weet nee, jij waar hij zit? Ik heb geen nee. idee. Dus, uh, uh, uh, ik denk bij zijn schoonmoeder. Dat zei ja. ik de vorige keer <laughs> ook hè. Hij zegt, nee, daar zit ik nu niet. Oh, ja, oh ik ja. keer niet in het weekend. Nou, ik nee, ben benieuwd. Dus, uh, nee, We horen het straks. Uh, even ja, dan het tuincentrum of zo, denk ik. Rond erbij kwart over vier. Ja, en dan uh, kwart voor vijf hebben we weer een een, heel, een een rapportage... over een heel lief dier dat op u zit te wachten... in het uh, Kennemer Dierentehuis aan de Keesomstraat. Ja, jij weet het wel te verkopen. Want ik wil wel weten welk dier dat is. Ja, maar dat, dan moet ik even blijven luisteren. Dat is dus, een, een verrassing. Oké, okay, nou gaan we dit uh, uren allemaal doen hier bij Zandvoort op zaterdag. En toen uh, viel het uh, helemaal uit hier, uh, Dolly. Helaas, oh, jee. Ja. helaas, helaas, helaas. Even het systeem een uh, error, denk ik. De stroom doet het nog wel, hè? We ja, Zou dan gaan... een, een stroomblokkade uh, blok, verwachten? Dat de stroomuitval bedoelt? Ja, is het zo? Ja, dat kan even dip ja, uh, gezeten uh, hebben na, uh, uh, Van zeven uur of zo. In, uh, in de stroomtoevoer. Uh, maar ik denk dat dit... Maar, maar dit, dit is ziet, deze niet. Dit nee, is echt het ont ziet er echt uh, uh, uit naar een uh, computerprobleempje. Oh jee. oh jee, oh dus uh, nou, dan even kijken of ik nog een uh, cd'tje heb. Uh, oh nee, ik heb, uh, ik heb weer wat. Ja? Ben je allemaal. weer terug? Ja. Ja, ja, bijna, bijna, bijna, bijna. Even kijken hoor, dit is echt uh, even lastig. Wil je een USB-stick hebben? Ik heb een heleboel muziek bij me. Of heb nou je... weet je, doen we gewoon even deze. Kijken of die het uh, wil doen. Ja, tuurlijk. Oh. Hier is uh, Climmy Fisher. En zo meteen gaan we de Pit Report doen. Uh, even twee plaatjes achter elkaar. En dan is het tijd voor uh, Rinden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 I'm gone back to her park Telling tales of drunkenness and cruelty Now I'm sitting Van kunnen genieten. Maar ja, de summertime is echt even over. Hè. Temperaturen van uh, zo tussen de 12 en de 15 graden de komende dagen. Maar gelukkig uh, zo uh, over het algemeen droog, dus ook op bevrijdingsdag. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En dus schakelen uh, we nu over naar uh, iemand die in de file staat uh, in Amsterdam. Zijn naam is uh, René Loos. Goedemiddag, René. Goedemiddag, goedemiddag. Maar ik zie, hè, hey, summertime, ik zie nog wel mijn korte broeken. Hè. Dat moet gewoon nog, hè. Ja, <laughs> Uitera uiteraard. Maar met wel ik de auto. Mooi <laughs> met je, met je, kort met je korte broek in de auto. Ja, een korte boek in de auto in de vieler. Nou jongens, eh, we ja. hebben weer heel veel aardappels. Zit je wel in de cabrio dan, uh, Rindel? Nee dat, nee, dat ook weer niet. Nou. We wat uh, slecht voor een sprekje gehad. Nee, nee, ik zit er gewoon in het busje en uh, met allemaal en, ja Je moet eigenlijk op winkelen en dat soort dingen allemaal doen. Hè, dan krijg je dat allemaal. Ja, oké. Okay. Maar je kan je trouw toch altijd blij maken door uh, de cabrio te pakken dan, uh, zo nu dan, voor een ritje? Ja, maar dat hebben we van de week al genoeg gedaan. Dus uh, nee, die, uh, dat, is, uh, dat is gewoon lekker heerlijk. Ja. Uh, zonder cabrio is geen leven, zeg ik altijd maar weer. Ik ben het, dat ben ik nou helemaal met jou eens. Goed zo. Ja, zeker weten. Nou, ze rijden ook met cabrio's in, uh, in Miami uh, rond. En uh, dan de Formule 1 cabrio's. Daar hebben we het dan, uh, dan over. En uh, ja, wat me opviel is dat sommige teams een beetje de livery aangepast hebben van die auto's. Dat het een beetje dat... Uh, dat vreemde Miami kleurtje dat, dat in één keer op die auto's zit. Uh, ja, wat zit. is het hè, Blauw, roze, ja. altijd, ik, weet, ik weet niet wat er met dat dorp is, maar uh, <lacht> ze hebben daar allemaal wel iets met blauwe roze, en heel gebeuren. Ik vind het nog rustig hoor, dit jaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, vroeger waren alle teams er wel mee bezig, maar ik heb niks speciaals op de Red Bull gezien. Ja, er komt misschien nu een, een, een, een baby aan boord, een bordje achterop, ik weet het niet, maar... Uh, er gebeurde daar niet zo heel veel. Uh, Ferrari verschrikkelijk lelijk. <laughs> ja, dat is niet om aan te zien. Niet om aan te zien. Ja, ik vind het uh, uh, uiteindelijk gewoon natuurlijk... Uh, ja, bij, bij het uh, Red Bull Junior team vind ik geweldig wat roze, vind dat roze. Dat vind ik daar ook wel van. Uh, uh, lijkt er weer een beetje op. Het, vroeger hebben we natuurlijk ook nog wat roze auto's gehad. Hè? Dus uh, daar lijkt het ook allemaal weer een beetje op. Ja, het en, lijkt nou alleen net alsof het net iets te lang in de zon heeft uh, gestaan. Dat het een beetje verkleurd ja, is. Een beetje, beetje, beetje flauw. Hij had voor mij wat harder gemogen, dat sowieso. Maar eh, ja, en de rijders hebben natuurlijk altijd heel veel verschillende helmen weer in zo'n tijd. Maar, maar ook minder dan normaal, dus eh, het lijkt me dat ook allemaal weer een beetje eh, iets, iets wat het overgaan is, zeg maar. Moor Albon rijdt met een hele oranje helm op, die is denk ik toch op Koningsdag geweest. Dus die vond het wel leuk waarschijnlijk. Eh, en zo zijn er nog... Nee, Gast is het volgens mij. Gast rijdt met een hele oranje helm op. Nou, dan heb je een of andere glitterbal op de ding van... Mendel Noors natuurlijk, je hebt een hele soort uh, glitterbol op zijn helm zitten. Maar, vroeger was het allemaal wel wat, wat wilder, maar dat is, uh, ja, ze zijn het worden al die rijders, ik weet het niet. Ja, nee, ja. Ja, nou, ja, inderdaad, dat uh, kan je wel zeggen. Maar dat komt waarschijnlijk ook uh, doordat uh, de nieuwigheid er een beetje af is uh, van uh, Miami. Nou ja, nou ja, ik weet niet, ze zullen nog een tijdje door, want ik heb begrepen dat ze tot 2041 doorgaan. Dus, uh, ja, ik hoorde ook zoiets, contracten zijn getekend uh, tot zo'n uh, zo lange tijd. <laughs> dus, uh, ze kunnen, ze kunnen er nog even zien. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ze kunnen nog even door. Ja, ja. ja en uh, nou ja, we hebben, ja, we hebben al de sprintkwalificatie gehad natuurlijk. Uh, daar uh, in Miami. Wat vonden we ervan? Ja, nou ja, een, verrassing. Een, grote, een hele grote verrassing. Die Kimi Antonelli, jongens. Maar die George Russell, die moet helemaal gek worden. Uh, die heeft dan denk ik, nou, krijg een rustig teammaatje, dan kan het nieuws worden. Maar nou, dat gaat niet allemaal lukken. Die jongen is natuurlijk in een vreselijke opmars bezig. Dit, uh, die is bouwt het seizoen mooi op. En uh, je ziet hem gewoon uh, met elke wedstrijd uh, beter worden en sterker worden. En hij is dit nog maar een sprintwedstrijd, hè, waar we het over hebben. Maar ja, uh, hij staat wel op pool. 18 jaar, klaar, jongens. Uh, weet niet. George, uh, uh, even wakker worden nu, want uh, die jongen die geeft gas. En serieus ook. Ja, je, ja, ziet, ook? je ziet ook aan, omdat hij. Het uh, ja, ziet er net als uit alsof je heel veel Red Bulls. Uh... Heeft gedronken dat hij vleugels uh, heeft gekregen. Of niet? <hieres> Misschien wel, maar he. nou niet aan zijn sponsor vertellen. Want dat gaat niet helemaal goed komen. Hè? Nee, he, nee, nee. Eh, nee, maar gewoon: je eh, ziet aan alles dat hij plezier erin heeft. Maar, uh, vanaf het moment dat hij op het schiet komt, zit hij te lachen. En is voor iedereen maakt hij tijd. En uh, jongens, ik had hem lekker interviewen. Hij is heel erg voor zijn fans is hier aanwezig. Dus die jongen zit, uh, ja, die, die zegt: het leven van het leven daarop, die Formule 1. Die heeft het meegenaan, zijn zin. Ja, dat is het mooiste wat er is. En, uh, en hij kan ook nog een beetje gas geven. En ik moet eerlijk zeggen, ik had het van de hoop van die uh, nieuwe lichting gezien van hem niet zo. Want ik vind niet dat hij in het verleden heel veel mooie dingen heeft laten zien. Maar die Formule 1, ja, dat is gewoon een uh, maakpak voor hem. Want uh, hij, gaat, hij gaat als de in zullen we zeggen. Klaar. Ja, ja, zeker weten. Hé, hey, maar uh, ja, Max, uh, Max Verstappen, uh, nou ja, je zei het al, hè, papa Max. Leuk, hè? Gewoon een ja, ja, dochter. Ja, simpel. Ze, ze zeggen wel als je papa wordt, dat je altijd langzamer wordt. Uh, vierde, hè, Max, geloof ik, hè? Vierde plek, <laughs> ja. Dus, eh, zie je wel. Hoe, of je, ik weet of hij al slecht geslapen heeft de afgelopen dagen, met die kleine. Ja, ja jongens, prachtig. Hè? Dit is toch het mooiste wat je is als je uh, gewoon papa wordt. En uh, van een kleine meid, uh, Lily, heet ze, geloof ze? Ja, Lily. Leuke naam, leuke naam ook. Maar kijk even naar degene, hè? Opa Verstappen. Oma Sofie ja. en ook nog een alpa Nelson Piquet. Hey, daar ja. Daar, of daar nog rode bloedlichaampjes in dat bloed zitten bij die, bij die kleine. En je ziet papa, Max, we snappen. Vier wereldkampioen. kampioen. Maar die rode bloedlichaampjes zijn weg hoor. Daar zitten de ja. uh, in. Ze ja, vertelde het uh, al, in de jaren 70 heeft er nog een keer een vrouw in de Formule 1 gereden. Dat was de laatste keer en uh, ja, dat gaat over uh, 18 jaar of 16 jaar gaat het uh, weer gebeuren natuurlijk dan. Ja, ja laten we het hopen. Hè. En uh, misschien met deze gene en dit, uh, dit, uh, dit benzine in de aderen, Jongens, misschien gaan we het beleven dat we over 20 jaar, 21 jaar een eerste vrouwelijke wereldkampioen hebben. Ja, dus ja dat zou raak, gaaf zijn. Die gaan ze op paard rijden. vindt ze dat leuker? We weten het niet, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Of schaken. Maar, ja. maar als, je, als je opa Jos hebt en je hebt opa Nelson... Ja. Uh, moeder Sofie, want gisteren Sophie Sofie Kumpen, Dat was echt een serieus... Die kon serieus aan de auto rijden, hè, oma, hè? Ja, uh, zeker weten. Uh, uh, even zeker weten, Die kon echt serieus aan de auto rijden. En zeker op de karting, hè? Het is dus echt een hele grote jongens die ook de Formule 1 hebben gehaald. Serieus verslagen. Dus, eh... Uh, ja, je, ik weet, je weet het niet. Hè? Misschien vindt ze de 4-wielen helemaal niet leuk. En ze, zien we het in de MotoGP, zien we het terug. Uh, je weet het helemaal niet. Het, het is al jong. Voorlopig zitten ze alleen maar lekker de luidjes vol te poppen. En uh, <laughs> uh, we moeten alleen maar melk hebben. Uh, we gaan het over een jaartje of vijf, zes van zien of ze in een katje zit of niet. Ik denk het wel Ik <laughs> bekijken. Ben, ben, en, ben, uh, heel, ben heel benieuwd. Nou ja, Max die ging uh, gewoon wel aan de bak. Maar uh, Yuki Tsunoda is geen vader geworden, maar die... Uh, is het gaspendaal dan kwijtgeraakt of zo? Of wat is ja, daarmee aan de hand? Ik vond ik vind, de Yuki, die werd echt door het uh, team gepiepeld. Weet je, ik, ik snap nooit even van die kwalificaties waarom op een gegeven moment, door die laatste twee of drie minuten... ...opeens iedereen nog een keer naar buiten moet om de tijd te zetten. En dan zijn de laatste drie, vier, die houden de streep niet meer om die ronde aan te gaan vingen. En lopen ze aan kanker, ja, ja nee, nee jongens, ga lekker gewoon vier minuten eerder naar buiten toe. Heb je geen gezeik, trappen me met het hok en ga met dat ding. Uh, je moet het toch zelf doen. En uh, ja, dan zitten ze gewoon weer te zeggen, ja het was druk op de baan, het was dit, het was dat. Ja, vind je het gek als je me zo wel op het laatste moment naar buiten gaat. Er zijn er een paar die gepiepeld worden. En Yuki was ook gewoon gepiepeld. Die kon ook geen tijd meer zetten. Nee, ja. en uh, hij rijdt ook uh, nog uh, zonder die uh, update die uh, Max wel hij heeft natuurlijk ja. aan de vloer. Ja, hij heeft uh, die ook steeds niet op zitten. Ik weet niet wat dat brengt op zo'n circuit als Miami met al die korte bochtjes. Dat soort dingen, dat, uh, dat weten we natuurlijk niet helemaal. Maar uh, ik vind het gewoon heel dom van een team dat je zo de druk op zo'n rijder zet. En uiteindelijk zelf de fout maakt om gewoon te laten buiten te stoppen. Dan, dan, dan, dan hoef je niet helemaal Yuki aan te rekenen. Ik vind dat je het gewoon Red Bull zelf mag aanrekenen. En dat vind ik wel niet Red Bull waardig in het hele gebeuren. En uh, ja, Yuki weet gewoon weer dat hij weer aan de bak moet. Maar ja, op dit circuit... Uh, die gaat geen punten halen, laten we het zo zeggen. Dat nee, gaat... dus, dat wordt echt heel moeilijk. Dat wordt echt heel moeilijk. en uh, ja dus, dat, dat gaan we natuurlijk wel... Kijk, in die sprintwedstrijd is dat natuurlijk gelukkig niet belangrijk. Hè? Ik hoop niet dat ze hetzelfde kunstje weer gaan halen vanavond... Uh, als de kwalificatie voor de hoofdwedstrijd is. Want we hebben het nu maar over die sprintwedstrijd. Hè? Dus als je daar geen punten haalt, nou jammer uh, hoe je... zoveel punten kan je dat ook niet verdienen. Uh, maar het is gewoon... Ja, en slechte generalen, zullen we maar zeggen. Precies, en vanavond ja. moet hij echt aan de bak, uh, Yuki Tsunoda. Ja, ja. Bij de kwalificatie, de ja. Hey, ja, en nog een paar andere dingetjes die mij eigenlijk uh, opviel: is uh, de reprimande die uh, Max Verstappen en uh, Red Bull hebben gehad. voor het uh, onnodig langs me rijden achter de safety car. En dat was een uh, softwarefoutje, uh, hebben we vernomen. Ja. Nou ja, ja, weet je, ik weet niet of er foutjes die ik geloof dat altijd allemaal nooit. Ze hebben zich weer mooi lekker eruit geluld. Max heeft geen straf, geen straf gekregen. Uh... Uh, Softwareproblemen in die huidige Formule 1? Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Nee, dat scheelde zes 6 seconden of zo, hè, geloof ja, ik. Zoiets, ja, uh. ja, ik. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Uh, ik, begrij ik begrijp die 6 seconden wel hoor. Hij <laughs> reed echt heel erg langzaam. Ja, oké. De delta-tijd klopte niet in ieder geval. de, de, de, de delta-tijd klopte niet, maar ik zag hoe langzaam die rijdt En ook nog eens een keer op die ideale lijn. Ik denk dat het, wat meer, dat het niet zo heel erg slim set van ze was. Uh, nee, nee, weet je, ik geloof dan altijd in data. In die huige formule, jongens, er zitten zulke whiskits achter die computers en toestanden. En die data klopt echt wel. Op. Maar dit is alweer even mooi. Laten we zeggen, ze zullen het topje zaterdag hebben en dan komt er een andere data voor Nee, je is zo om die boete maar te voorkomen natuurlijk. Dus, uh... ja. Het is altijd wel wat daar. Ja, zo, zo, zo is het ook. Ja, nee, ik wilde het nog even over Zandvoort hebben. Want ja. uh, het gaat eraan komen dat we in de Pitstraat uh, in Zandvoort... waarschijnlijk ook uh, 80 kilometer per uur kunnen gaan rijden. Nou, dat is serieus hard. Dat is serieus hard. En uh, dan dan moet er moeten dus wel dat. een paar aanpassingen gaan uh, plaatsvinden... Maar ze willen ja. dus gewoon eigenlijk dat, uh, dat de strategies uh, rondom de pitstops... dat die een belangrijke rol gaan spelen. En daarom komt Pirelli al met die zachtere banden, hè, steeds zachter. Ja. Hopende dat ze daardoor toch naar die twee pitstops uh, toe moeten. Of misschien toch één. Dat daardoor er extra spanning gaat komen. En jij ja, verlies je te veel tijd door die 60 kilometer. samen met uh, Mel Melbourne, Monaco en uh, Singapore. En dan willen ja. ze voor, uh, ja, voor Singapore en Sanford, willen ze het ook op 80 km per uur gaan zetten. Nou, ik zou niet in Pitstraat ingaan met 80 km per uur en ik op het uh, Dat is best, best een harde sling, hè, waar ze er binnen moeten. Dus ik, ik wil daar wel nu Formule je auto met 80 km per uur reizen in een jaren, hoor. Dat is best wel een voor van een klik. Uh, ja, je, je verliest gewoon heel veel natuurlijk in een uh, pitstop. En uh, ze zijn natuurlijk altijd weer bezig, maar... Ja, als die banden wat zachter worden, dan moet die pitstop er toch wel komen. Dan maakt die 60 km of 80, maakt ook helemaal niet meer uit. Maar, uh, nee, dan, uh, dan, dan niet meer. Dat ja. Maakt het toch helemaal niet uit. Ze gaat het toch aan. Dus je moet die tweede pitstop wel gaan maken. Um, ja, ik ben altijd. De, ik zou je eerlijk zeggen. Ik ben altijd de voorstander geweest. van helemaal geen pitstops. Jongens. Uh, ik ben de voorstander van de oude Garde. Uh, dat moet hun zeggen. Jongens. Uh, je gaat lekker rijden. Wij gaan ze die boel opruimen. En we zien je na de wedstrijd wel weer. Ja, ja, ja. dan ja, zet je ja. mannen. Klaar. Uh, maar ja. Dat, dat is helaas niet meer zo uh, het geval. Maar ik, ik ben. Dan krijg je namelijk ook hele andere tactische wedstrijden. Hè. Dan ga je ook mensen die in het begin. Hun banden gaan sparen en op een gegeven moment uiteindelijk uh, weer gaan opzetten. Dat is vroeger, in de jaren 87, was dat ook gewoon zo. Dan gingen ze ook geen pitstop maken, dan gingen ze gewoon op één setje banden ze rijden. En dan waren ze dezelfde tijd onderweg. En degene die uiteindelijk gewoon zijn banden in het begin niet helemaal over, over, de, over, de, ja, over de rand hadden gerooid, die die in de wedstrijd. Dus ja, dat mag voor mij ook wel weer een beetje terugkomen. Uh, maar één of twee pitstops, ja, nee, het is heel simpel. Als uh, als iemand twee pistels maakt, maken ze het allemaal. Dan maakt 60 of 80 ook helemaal niks meer uit. Helemaal niet. Klaar. Dus uh, dan kun je toch niet meer over buiten om dan. Nee, dat is ook zo. Dus, uh, ja, en uh, uh. Ja, dan uh, tot 2026 de Formule 1. En uh, ja, Kremper Radio die vroeg uh, aan uh, de luisteraars van... Uh, wat willen jullie da daarna dan uh, op Zandvoort uh, hebben in uh, plaats van uh, de Formule 1... En er zijn een aantal reacties op binnengekomen en de meeste kozen eigenlijk voor het WEK kampioenschap. Ja, prachtig als die komen. Hey, maar dat zijn mooie auto's. Moet ja, he, dat schijnt echt heel mooi te zijn. Ja, het is een prachtig kampioenschap. En uh, zeker nu uh, wel uh, met uh, natuurlijk al uh, in feite grote fabrikanten die meedoen. Moe, uh, uh, iedereen stapt er op, ook toch wel gewoon in. Uh, je, je hebt natuurlijk uh, Ferrari die daar uh, natuurlijk heel mooi aanwezig uh, is. Aston Martin. Uh, ja, Porsche is uh, weer lekker bezig. Ja, jongens, ik, dat zijn gewoon echt mooie wedstrijden. En ook, uh, hoewel dat natuurlijk aan wedstrijden zijn, vaak gewoon enorm close. Dus. Uh, ja, je kan het wel begrijpen. Uh, als, als, je, als je nog nooit geweest bent geweest kijken bij zo'n wedstrijd, ook Formule 1 liefhebbers, ga ik keer in de Spa-Francorchamps, ga naar kijken. Het is gewoon heerlijk genieten. En het is ook allemaal... Nou, het begint ook wel steeds meer een closed environment te worden, zoals ik het altijd zeg. Uh, Vroeger kon je gewoon uh, achter de pits komen, toestand komen. Dat is tegenwoordig ook allemaal wel afgesloten. is ook allemaal wat minder. Uh, maar ja, ja gewoon... De wedstrijden zijn gewoon prachtig. En, en, en Prachtige auto's. En gaan ook vreselijk hard. Ja, ik wil zo'n zo, zo treintje wel eens door het schuiflak in denden. Ik, ik denk dat we daarvan kunnen genieten. Absoluut. Ja, nee. het mij komen. Ja, zeker. Dus, komen. Uh, laten we het hopen. Erik Wijs uh, was vanmorgen hier in de studio. Toen hadden we het al een klein beetje tegen hem gezegd. Dus uh, misschien uh, gaan ze luisteren. Dus, uh... Je weet Eric, het maar, ja, maar dan. Moet, tegen Erik moet je tien keer zeggen, dan gaat hij luisteren. Gaat hij dus je, moet keer, je moet hem nog een paar keer uitnodigen. Uh, ja, hij, hij zit nu mee te luisteren hoor. Dus uh, pas ja, maar op hoor. Goed, hoor. Ja, goed. Hij weet goed Wij oh, okay. het niet. Ik moet tien keer zeggen. Maar op een gegeven moment komt hij dan wel tegen je. Dan, dan, dan wel terug, en, uh, dus ik, ik zeg over Vlaams tegen hem. En op een gegeven moment komt hij terug. En dan, ja, dan, dan gaat het goed komen. Ja, dit, uh, Mooi man, helemaal geweldig. Ja. Nou, tot slot nog even de tijd. Vanavond tien uur dus uh, gaan we kwalificeren. In, uh, Miami ...en ja. uh, om uh, zes uur hebben we dan die sprintreis. Ja, lekker toch? Bordje op schoot. Bordje op schoot. schoot ja, nou. en, en, en de sprint-wedstrijd gaan kijken. En uh, ja, dan moeten we natuurlijk toekomst een voorspelling doen, hè? Ja. Nou oh, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja Komt er maar door. Zeg het maar. Nou ja, ik denk podium gewoon uh, de kwalificatie-uitslag. Ja, ik denk Kimmie 1, 3 uh, 2 en, uh, en Noors 3. Ja? Ik, denk niet dat er heel, nee, ik denk niet dat er heel veel gekke dingen gaan gebeuren. Ze gaan niet uh, voor die paar puntjes heel hard strijden. Want ja, ze moeten, uh, uh, dus twee uurtjes later, moeten ze alweer de kwalificatie in. Ja, dan dat is zo'n auto opvouwen. Dan wil je geen gekke dingen doen. Uh, nee, uh, dus ik verwacht niet. Enorm veel strijd aan de kop, zeg maar. maar Oké, okay, nou, misschien is, nog ja, een wissel tussen uh, Norris en uh, Verstappen... maar dat is ook het enige dan wat ik verwacht. Uh, ja, dat zou wat wat ik verwacht. Zijn, want dan, is die, dan is die Norris gelijk ook weer helemaal geknakt. Dus dat <hijs> <goeien>. <hijs> we <hijs> hebben we dat ook weer geregeld, toch, Rennel? Ja, we hebben we dat ook weer geregeld. <hijs> dat, dat, dat, dat bedoel ik. Nou, geweldig. Leuk je even gesproken te hebben Geniet van de ja. race uh, vanavond. Heel veel succes je, in de wielen. Ja, nou ik ben net uitgelukkig. Dus het, okay. uh, oh, uh, Oké, okay, okay, uh, okay. mooi mooi. We hebben we het hebben, we hebben, we hebben binnen doorwegjes gevonden. Ja. <grijpselen> nee, <lacht> je vertelde het aan het begin en Max uh, Verstappen is uh, ja, uh, van de week, wanneer uh, is nou uh, Lily geboren dan? Weet jij dat, uh, Dolly? Ja, gisteren volgens mij. Gisteren? Gisteren of gisteren? Nee, nee, nee, want Max zei zelf dat hij al een paar dagen uh, van zijn gezin heeft kunnen genieten. Oh. Dus dan, dan zeg ik van, hé, hey, uh, oh. die is misschien al uh, dinsdag, uh, of... Uh, misschien, je, misschien loopt ze al inmiddels. Ja, ja, zit al <laughs> bijna in de kart. Misschien ze is op een indoor kart, maar op te reizen, we weet niet, hè? Ja, je weet het maar nooit. Nou ja, in ieder geval, ja, nou ja dus uh, Lily, Lily is geboren. Zou het een snelle bevalling geweest zijn? <laughs> ja, dan kan je de boel aan aflezen. Ja, zo nou, van, ben ik, doe je. Ja, woep. Ja, nou ja, maar we hopen dat het lekker goed gegaan is en dat uh, Kelly het ook uh, lekker niet al te wild heeft gehad. Zonder allemaal opa. Ja, nee. ja, zo zag ze er ook niet uit. Nee, nee. Hè? helemaal ja, maar... niet. We hebben heel veel van kunnen genieten, dat is heel belangrijk. Nou, dat sluit me ook aan uh, bij die plaat die ik nu uitgekozen heb uh, daarvoor. Want uh, ja, Kelly en Max dachten uh, ook in één keer: Lily was hier. Nou, ja, ja. Daar heeft Kenny Dulver nog een plaat over gemaakt. Dus, ja, uh, dat is waar. Absoluut, ja. Uh, ja, dus uh, die, die is wel heel toepasselijk. Gaan we lekker draaien. Dankjewel, Rendel. Fijn, fijn weekend. We horen weer. Ja, okay, tot Doe. volgende week. Hoi, Doe. hoi. hoi. Hier samen geboren worden en dan krijg je in één mm. keer de twee achternamen Verstappen en Piquet. Nou ja, dan uh, rendel zei het uh, net al uh, niet voor niks. Dan moet je wel gewoon een resttalent gaan worden. En dat, dat moet ook gelden voor deze Lily die mm. geboren is. Lily was hier, je hoorde de zinger van de Candy Dulfer. We gaan nog even kijken naar het dier van de week. Wie heb je uitgekozen deze week uit het uh, asiel? Ik heb gekozen om uh, Maddox even nader te bekijken. Uh, hij is een, uh, een hond. Een uh, niet zo'n heel grote hond. Het is een Engelse Staffordman van net anderhalf jaar oud. Dus nog hartstikke jong. En hij is als vondeling in een ander asiel terechtgekomen en zoekt nu dus een plek waar hij welkom is. Hij is super vrolijk naar mensen. Echt een blij ei. Ze, uh, hij kan lekker schudden met zijn billen en knuffelen vindt hij fantastisch. Er is helaas niets bekend over zijn verleden... maar met de juiste begeleiding zou hij prima met kinderen kunnen, moeten kunnen samenwonen... na een goede kennismaking. Naar andere honden toe is hij nieuwsgierig... maar hij ervaart soms wel wat spanning. Daarom is het belangrijk dat hij aangeleid uitgelaten wordt door de nieuwe baas. Samen lekker wandelen, iemand die hem begeleidt wanneer hij het lastig vindt... en een baas die alles voor hem over heeft. Samenwonen met een andere hond zou kunnen, maar hij wordt alleen geplaatst bij een grote teef van hetzelfde kaliber na een juiste match uiteraard. Of hij alleen thuis kan blijven is natuurlijk nog niet bekend. In de kennel is hij wel rustig, dus als hij de tijd krijgt en als iemand het rustig aan gaat aanleren door op te bouwen, zal hij dat zeker moeten kunnen leren. Hij is soms wel wat voorzichtig in nieuwe situaties... maar door zijn vrolijke karakter maakt hij alles weer goed. Hij zoekt gewoon een stabiel thuis met een eigenaar... die in hem wil investeren, samen mooie avonturen beleven. Dat klinkt toch helemaal super? Nou, als jij denkt dat Maddox bij je past, reageer dan snel. En uh, dat kan via het dierentehuis Kendemerland aan de Keesomstraat 5... Uh, nou oh ja, daar kun je even naartoe om hem uh, te bekijken om het, of om het er even over te hebben. Madox. Meddox. Oh, ik heb een lekkere kop. Zeker weten. Gewoon ja. even kijken ook op uh, internet uh, naar die uh, leuke foto. Ja. Dan ben je meteen verkocht. En Zo dan is het. En snel uh, naar uh, Nieuw-Noord toe, naar de case oh, de, start en, nummer vijf. Er zitten nog een paar dieren hoor, die heel erg leuk zijn om te zien. Zeker weten. Ja, ja. Ja. Dan dan kan je wel, al die foto's bekijken. Dankjewel voor het uh, dier van de week. Yes. Dat doen we elke week bij uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, wat we ook elke week doen is de pit report die je net hoorde. En we zitten natuurlijk nu in uh, Miami met de Formule 1. En uh, ja, als je het over Miami hebt, dan heb je het ook over Miami Vice. Ken je die serie nog van de televisie? Altijd weer spannend? Hey, het, natuurlijk. Hè. Wie keek er niet naar? Iedereen, ja. toch? Crockertsteam. Zo. So. Jen Hammer. Ja, ja. ja, die plaat hebben we grijs geduid. En nu weer, hè? dan komt u weer aan. Hier op de Standvoortse Radio. Crokertsteam. Om 8 uur weer twee minuten stil vanwege de dode herdenking. Dus doe daar vooral mee. En jij hebt daar ook nog een melding over, Donny? Ja, natuurlijk. Want ook in Zandvoort wordt herdacht. En ook bij het Joods Namenmonument worden de slachtoffers van de Holocaust um, uh, herdacht. Op 4 mei dus. Om 12 uur des middags op de hoek van de Hemeskerkstraat en de Dr. En later die dag om acht uur, dan vindt bij het monument aan de Valennepweg de jaarlijkse herdenking van alle, alle oorlogsslachtoffers plaats. En voorafgaand aan die herdenking is er om zeven uur een dienst in de dorpskerk aan het kerkplein. En die dienst is openbaar toegankelijk. En daarna is er een stille tocht die om half acht vertrekt richting de Valennepweg. En aan de Mesgestraat in Zandvoort... waar tegenwoordig het Joods Monument staat... Ja, daar stond dus sinds 1922 een synagoge. En in de nacht van 4 op 5 augustus 1940... een paar maanden na de Duitse inval... bliezen de bezetters de synagoge op. En in maart 1942 werden de joden van Zandvoort naar Amsterdam geëvacueerd. En vandaar volgde de deportatie naar de vernietigingskampen. En ja, slechts enkel de overleefden de oorlog en keerde terug naar het dorp. En die worden dus herdacht om 12 uur bij het monument waar ooit... Die synagoge was. En, en uh, de hele dag mag de vlag uh, half stok hangen. Dus, uh, halfstok, ja. ja, er is geen, uh, geen uh, verdere uh, omschrijving dat je een bepaalde tijd binnen moet zijn of uh, nee, vanaf nee, een bepaald nee, moment het moet, dat vlag, je uh, die vlag uh, mag ophangen. Dat, dat maakt niet uit. Maakt Ieder, niet uit. Gewoon, als hij maar uh, half stok Inderdaad, half stok en dan voor 5 mei. Mag hier voluit. Voluit, in, uh, ja. in, uh, de, bovenin uh, de stok. En uh, ja dan uh, vieren we de bevrijding uh, ja. van uh, Nederland. En uiteraard ook uh, de andere landen. Dankjewel, Dolly, voor uh, dit bericht. Geen dank. all the time deze zaterdagmiddag. Eens even kijken wie die man nou is die in een keer hier aan die tafel uh, zit. Uh. Ja, Volgens ja, mij is hij het. Wil, wil, je, wil je even voorstellen? Uh. Goedemiddag. Fijn goeie, je weer terug goeie, te, goeie te zien. Ja, ja, ja, ja. Na je wereldreis en, uh, en alles wat je allemaal gehad hebt uh, ja, en dergelijke. Moest weer eventjes een beetje op adem komen. He. Weer even op adem gekomen, ja. gelukkig. En uh, ja, dan bidden weer weer met een nieuwe Entertainment for You zometeen. Ja, en uh, we gaan zo van start met uh, de zonne Bernardo uit Haarlem. En uh, hij heeft ook een nieuwe single, Wat heb je mij toch aangedaan? Oei! Uh, ja, daar gaan we het aandacht, uh, eventjes even uh, uitgebreid over hebben. Dat klinkt niet mooi. Ah. Ah. <laughs> ah. Eh? En uh, Erik van Hoofd gaan we bellen. Goed en uit gaan we bellen. Uh, ik ben blij met wat ik heb. En Face met Wilfried. En uh, ja, de, de titel is uh, Face met Wilfried. Oh, ik dacht dat uh, Wil, Wilfried is. Oh, <laughs> ik zat het is te wachten, ja. Nee, Wilfried. Ja. Uh, uh, en uh, ja, voor de rest, uh, verzoekjes zijn uh, welkom natuurlijk. Dan uh, gaan we dan uh, sowieso in de tweede uur uh, proberen te draaien. Hoe gaan we dat regelen? Ja. Dat, uh, waar doen kunnen die dat doen we via www.zfmartiesten.nl dus www.zfmartisten.nl En dan moet je even op een button klinken. Ja, of, ja je ziet het, je ziet ziet het je je wat uh, rechtsboven ja. staan. Die button. Okay. En dan kom je daar uh, en een keer van alles en nog wat schrijven. Ja, gewoon op de rode neus van uh, Fred. Uh, ja, gewoon op de rode neus. Van, uh, Fred, uh, <laughs> ja, <laughs> en dan kom je op een... En dan komt er ineens iets Om, om ja. een plaat ja. daar te vragen. Vertel ja, die wat. <laughs> Dat vertelt het verhaal niet, hè? Nee, nee. Daar nee. nee, nee. nee. nou, nou is iedereen nieuwsgierig, hoor. Ja, ja. ja gewoon even naar uh, ZTV Marties te gaan. Dan uh, zie je het vanzelf. Ja. Heel veel plezier, Fred. Ja, dankjewel. Gaat weer een leuk uh, programma worden. En fijn je weer uh, terug te hebben hier bij de radio. Ja. Na een aantal weken gelukkig uh, weer uh, een live programma. Zo dadelijk down. na vijf uur. Dankjewel, Dolly. Oh ja! ja, ja, ja. Oh ja, jij nog nu, jij wou nog nu doorgaan natuurlijk hè? Mm -hmm. Nou ja, we hadden nog zoveel liggen, maar we, is, we, alles nou, is toch. Ik heb het voor. en Bernardo is het al. Ja, ik ga lekker even naar het strand. In plaats eerlijk? zoveel te doen, van zoveel te doen. Ja, ja. ja, nog zoveel te doen. Ja, precies. Ja, nou, dat geldt ja. eigenlijk voor ons, maar. Ja. Nee, dat viel allemaal mee. Achteraf hebben we het programma rondgekregen. Zeker weten. Dus we ja. zeg tot volgende week, wat betreft Zandvoort op zaterdag. Yes. Een hele fijne zaterdagavond. Geniet nog even van het mooie weer. En vooral ook dat hij er weer is, verdaderlijk na 5 uur.